Ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag begint het debat over de formatie. Alles lijkt erop dat het een minderheidskabinet gaat worden van D66, CDA en VVD. Alle partijen kunnen daar vragen over stellen aan informateur Buma. Ook moet er een nieuwe informateur worden aangewezen die verder gaat praten met de drie partijen. Het gaat in de Kamer ook over andere zaken... want een Kamermeerderheid wil de toekomst van Lelystad Airport... nog een keer uitstellen en nu nog geen knopen doorhakken... zoals het dubbel-demissionaire kabinet deed, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Om daar bijvoorbeeld ook f 35 uh, neer te zetten en te laten vliegen... daar is niet zoveel bezwaar tegen, maar vooral die burgerluchtvaart... Die, uh, ja, daar zijn heel veel tegenstanders van, is een Kamermeerderheid tegen. Dus die uh, legt nu eigenlijk het kabinet op, uh, ga dat niet doen... en uh, het kabinet moet gaan kijken... of dat inderdaad gaan uitvoeren. Een vrouw die 214 kilometer per uur over de snelweg reed met een peuter op de achterbank is haar rijbewijs kwijt. Afgelopen maandagnacht werd ze betrapt op de A1 in de buurt van Apeldoorn. Toen agent haar even later achtervolgde op de A50 haalde ze haar topsnelheid. Omdat er kind in de auto zat heeft de politie een melding gedaan bij Veilig Thuis. Ook moet de vrouw een cursus doen bij het CBR. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede komt toch naar Noorwegen. De Venezolaanse oppositieleider Machado zei eerst dat het te gevaarlijk was vanwege alle doodsbedreigingen vanuit het regime van president Maduro. En nu kan ze toch naar Oslo komen. Maar ze is er niet op tijd voor de ceremonie, want die begint ongeveer nu. Waarschijnlijk neemt ze de Nobelprijs later alsnog persoonlijk in ontvangst. En Liverpool trainer Arne Slot krijgt veel steun van de aanhang van de Engelse topclub. Hij ligt overhoop met sterspeler Mo Salah die in interviews uithaalde naar de Nederlandse trainer. Na de gelukkige 0-1 zege in de Champions League bij Inter Milan kreeg slot op de Britse TV de vraag van analist Clarence Seedorf of hij het niet goed wil maken met Salah. Nou, onder dat fragment is een bekende song geplaatst en die gaat nu viral op sociale media. Do you have the intention though to, to, to bring him back? That not talk to him. slot werd na de zege ook toegezongen door de Liverpool aanhang.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 Welkom terug voor het tweede uur lunchroom op deze mooie woensdag. En ik ben begonnen met ABBA. That's your mother know. Elke donderdagochtend van 10 tot 12... bent u welkom bij het inloopspreekuur van het Sociaal wijkteam. U kunt bij ons recht met korte en praktische vragen... bijvoorbeeld over gezondheid, opvoeden, veiligheid, werk of wonen. Lukt het niet om tijdens de spreekuur een antwoord te vinden... dan kijken we samen naar een ander moment om u verder te helpen... En de locatie is pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met de common -outs. Don't leave me this way. Cleopatra Revival, oftewel het CCR, was een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode 1968-1972. De geschiedenis van Cleopatra Revival begint eind jaren 50, wanneer de broers Fogerty en de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. Zij treden voornamelijk op in San Francisco, Blue Area, en vergaren zo een enige regionale bekendheid. In 1967 wordt besloten tot een naamwijziging en gaat de groep voortaan door het leven als Clidence Clearwater Revival. En hier zijn ze dan met Have you, seen, have you ever seen the rain? No <laughs> Voor mensen met een smalle beurs, als er wat extra's met de kerst wordt gedaan, hebben de vrijwilligers van Haarlem Food Future een etenswaren op bij supermarkten, die over het houdbaarheidsdatum Heen zijn, maar nog prima voor consumptie zijn. Heel veel etenswaren die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Food Future een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen Pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen. Iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpasnorm komen in aanmerking voor deze actie. U moeten wij wel even opgeven bij telefoonnummer 5719393, 5719 393 of een mail naar sociaalwijkteam.nl. De weekse uitgifte is elke vrijdag in het oude Rode Kruisgebouw Nicolaas Beetraat nummer 14 in Zandvoort. De etenswaren die vrijdagochtend bij de supermarkten wordt opgehaald, zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats tussen 10.30 en 12 uur. De deelnemers die moeten zelf wel een boodschappentas meenemen. Dus elke vrijdag oude krui, Rode Kruisgebouw Nicolaas Beetlaan, nummer 14 in Zandvoort. Ja, en het is altijd mooi als je dat mee kan doen. Ja, hier komt de man met een vreselijk donkere stem. De Elephant Song van Kamal. Tell me, said the elephant, tell me brothers if you can, while all the world is full of creatures, yet we go in fear of man, tell. Me to be, we have to run from man the hunter, never save and never free. then the king heerlijke klassieker. Gaan we er wat steviger tegenaan. Ja, ik weet nog goed dat ik de Nijmeegse er gelopen heb en dan kwamen we door een dorp heen en dan draaiden ze dit liedje. Geweldig. Hier komt Queen. We will rock you. Buddy, you're a boy. Make a big, nice in the street.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 Reserveren, dan moet u wel één dag van tevoren even bellen met 5740330. 5740330. Ja, en ik had vanmorgen, ik hoef vanmorgen geen melk te hebben. No milk today. No milk today. My love has gone away. The bottle stands for long, a symbol of the dawn.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 Inclusief koffie of thee. Wil je meer informatie? Of je meteen aanmelden? Dat kan bij de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. Of u mailt even met receptie@pluspuntantwoord.nl. Vanmorgen zei ik tegen mevrouw: zelfs je naam is mooi. Zonder hart en naar zonder bijna te denken Kijk ik naar een omgekeerde die van een volmaakte school mensen helpen, een keer naar het ziekenhuis brengen, boodschappen doen, klusjes in de tuin, in of om het huis. We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen voor het feest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lukt het jou? Lijkt het jou leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar paulien. p.horner.plus.zandvoort.nl. Een rustpuntje in dit programma. Een knokkenflow. En ja. Heloe, prachtig. En ze blijven doorgaan, hè? Nou, nou, nou. Ik ga door met een heel te oudje, maar wel een lekkere: La Bamba, Los Lobos. Allesput Zandvoort is per direct op zoek naar een ervaren yoga bewegingsdocenten op vrijwillige basis. Dit voor de maandag en of de vrijdag tijd- en lesseninhoud in overleg. Een gewaardeerde baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging, ook weer, komen ze weer, een kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. En ben jij inspirerend en gemotiveerde docenten... stuur dan een bericht naar Paulien. plus.zandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt. En dan zeggen we, iedereen is van de wereld. Zijn we aan het instuderen bij de Beatspopzingers? Die zal het wel horen in januari bij het Nieuwjaarsconcert. Hier komt Robin Kip. Save by the bell.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 naar nieuwe andere mogelijkheden, altijd gebaseerd op beleving en niet op ziekte. De zandstroom is geschikt voor elke fase in het dementieproces, zeker ook het begin. Deelname aan de club vertraagt de ziekte. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom. De roos. Bette Midler. Ga door met The Rubettes Sugar Baby Love Door met de Nederlandstalige. Ja, een hele mooie Over de Muur. Het Klein Orkest. Oost-Berlijn, Unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. Parlenin en Marx.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 Dat de brood ligt soms Bij de gedechnisch Soms op het Alexanderplein Ja, het zit er weer op voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde goldefengte. Zelfde zender. Ik wens je een heel fijn weekend. En als ik naar buiten kijk, is het prachtig weer. En geniet er dus van. Tot volgende week. Da.